Drie uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Iran heeft 18.000 centrifuges waar uranium mee verrijkt kan worden. De topman van de Iraanse organisatie voor kernenergie heeft dat gezegd bij zijn aftreden. Over het aantal was onduidelijkheid, maar 18.000 machines ligt in elk geval een stuk hoger dan de eerder genoemde aantallen. Ook zouden er duizend gloednieuwe centrifuges zijn die veel sneller werken dan de oude. Het Westen vreest dat Iran de uraniumcentrifuges gebruikt om kernwapens te ontwikkelen, Iran toen dat. Mexicaanse leger heeft de baas van een berucht drugskartel opgepakt. Mario Armando Ramirez Trevino, bijgenaamd El Pelón ofwel de Kale, is de leider van het golfkartel. Hij werd gearresteerd tijdens een gezamenlijke actie van leger en marine. Ramirez Trevino nam de macht van het drugskartel over van Mario Cardenas Gullen. Die werd in september 2012 opgepakt door het leger.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 Dat heeft het Egyptische staatspersbureau MENA bekendgemaakt. De afgelopen dagen zijn zeker duizend moslimbroeders gearresteerd. Volgens het leger werd er ingegrepen nadat er door betogers geweld werd gebruikt. De moslimbroederschap zegt dat zijn aanhangers onge ongewapend waren. En vreedzaam protesteerden tegen het afzetten van hun leider Morsi als president. Een 30-jarige Zaandammer is door de politie gearresteerd... in verband met de dood van een 51-jarige plaatsgenoot. Buurtbewoners belden vanochtend de politie... met de melding dat het slachtoffer omwel was geworden. Reanimatie mocht niet baten. En de politie beoordeelde de omstandigheden als verdacht. het hele dag onderzoek gedaan. Omwonenden denken dat er in het huis een schietpartij was. Maar de politie wil verder niet zeggen in het belang van het onderzoek. Het weer overwegend bewolkt en buien ook morgen eerst bewolkt. Later kans op zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Ja, nacht. Alcoholgebruik, daar gaat het over. Ik, uh, ik stond in de kroeg, daar drink je, drink je een biertje met wat vrienden. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat wij uh, met, met mijn vriendengroep... Ik ben nou wel 24, dus, dus ik zit nog wel een beetje in die... Ja, in die groep met mensen die gewoon nog wat meer drinken. Ik heb veel uh, vrienden om me heen die zijn uh, uh, muzikanten of werken in de horeca. Dus het is ook allemaal wel een beetje daaraan gelinkt. Maar uh, we stonden dus in de kroeg met z'n vijven. En uh, we kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk elke avond drinken. En ik weet niet of dat nou heel erg, erg is... Of ik daar nou zorgen over moet maken. En omdat ik dat nou eens even wilde uitzoeken of het echt zo heel erg is, vond ik een, een, een test op uh, jerrynek.nl. Uh, de jerrynek ken je wel, dat is een verslavingsinstelling. Uh, ja, dat als je verslaafd bent aan wat dan ook, kan je daar naartoe en helpen ze je. En uh, ik heb die test gevonden. Kan je ook meedoen uh, op, op internet, jerrynek.nl. En dan uh, test uw kennis of gebruik wat betreft uh, uh, alcohol of cannabis of ecstasy of noem maar op. En uh, ik, ik heb hier die test voor me. Het zijn tien vragen. En uh, die neem ik even, even met je door. De eerste vraag is, uh, hoe vaak drinkt u een glas alcohol? Ja, vier keer of vaker per week. Als u drinkt, hoeveel glazen alcohol drinkt u dan gemiddeld? Ja, de ene avond twee biertjes en de uh, andere avond wel soms tien. Als ik, uh, als ik, het, als ik het ervan neem, zoals gisteravond op Lowlands. Dus ik doe gemiddeld vijf à zes. Hoe vaak drinkt u per gelegenheid zes glazen of meer? Oh, dus dat je er echt veel drinkt. Ja, ah, dat is wel wekelijks. Dat komt wel één of twee keer in de week voor. Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar gemerkt dat u nadat u eenmaal begonnen was met drinken niet meer kon stoppen? Nou, dat hebben we nog nooit gemerkt. Ik ben wel een beetje baas, ba baas in eigen buik. Vandaag bijvoorbeeld niks gedronken nog. Maar dat, uh, ja, ik denk ik moet toch rekening houden met mijn uh, radioprogramma. Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar vanwege uw alcoholgebruik dingen laten liggen die u eigenlijk had willen doen? Het gebeurt wel eens. Dan heb ik hele grote plannen op een vrijdag En dan kom ik daar niet aan toe, omdat ik uh, een, beetje, een beetje brak ben en een kater heb. Dus uh, nou, dat gebeurt maandelijks. Vraag 6. Hoe vaak had u het afgelopen jaar als eerste in de ochtend alcohol nodig om de dag te kunnen beginnen? Nooit. Daar kan ik heel simpel over zijn. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Hoe vaak heeft u zich het afgelopen jaar schuldig gevoeld vanwege alcoholgebruik? Ja, één keer in de maand wel of zo. Dat, dat, dat, dat ik denk, van Frank, had je zelf nou een beetje ingehouden? Uh, even kijken. Vraag 8. Hoe vaak kon u zich het afgelopen jaar dingen niet meer herinneren vanwege uw alcoholgebruik? <laughs> ah, avonden ben ik nooit helemaal kwijt, maar wel een paar soms dat Ik denk van, oh, was jij er ook gisteren? Nou, zijn we daar ook nog geweest. Dus minder dan één keer per maand. Eén uh, laatste vraag. Bent u of is iemand anders wel eens gewond geraakt vanwege uw alcoholgebruik? Ik ben wel eens van de fiets gevallen, maar niet echt uh, gewond geraakt. Dus nee... En heeft u een familielid, vriend of uw huisarts wel eens gezegd... dat u zich zorgen maakt over uw alcoholgebruik? Nee, nee, nee. Allemaal niks aan de hand. U scoort 14 punten. Nou, ik zit dus in de groep van 8 tot 15. Toenemend risico. Ja, het is, uh, het is uh, een, een testje die jij ook kan doen, jerrynek.nl. En uh, uh, Roel Kessenmakers, die werkt voor, uh, voor de jerrynek... en die heeft meegeluisterd terwijl ik dit uh, testje deed. Uh, Roel, goedenacht. Hallo. Goeiedag. Ja, jij hebt uh, meegeluisterd terwijl ik dit testje deed. Dus je weet ja. mijn uitslag ook. 14 punten. Uh, wat zegt dat over mij? Nou, dat, uh, dat zegt dat, uh, ja, dat je wel uh, zeg maar aan, de, aan de hoge kant zit. En, uh, dat, uh, ja, en je krijgt dan uh, een advies om, uh, om je risico's van het alcoholgebruik uh, te verminderen. Oké. Okay. Uh, deze test heeft uh, vier uh, scores. Uh, van, uh, van 0 tot 8. Uh, van 0 tot, uh, tot 7 moet ik zeggen. Is er eigenlijk niks aan de hand. Uh, van 8 tot 15. Hè, daar zit je, jij dan dus in. Ja. Is er sprake van een toenemend risico. En je zit ook een beetje aan de bovenkant hè, van die categorie. Van, van 8 tot 15. Bijna tegen de 15. Uh, ja. ja. ja. En, uh, nou, van 16 tot 19 punten. Uh, dat vinden we dan een hoog risico. En als je boven de 20 punten scoort, dus van 20 tot 40 punten is dat, dan zit je, uh, ja dan heb je, je een zeer zeer hoog risico, zeg maar. Ben je dan dat, verslaafd als je daarin zit? Nou, dan raden we je, kijk, bij 16 tot 19 punten. Uh, raden we je aan om, uh, om eventueel een zelfhulpprogramma te gaan volgen. Dat is een programma, dat is een soort e-learning programma eigenlijk. Uh, en met dat programma, ja, dat biedt je dan wat, wat, wat steun en hulp om, uh, om alcoholgebruik te minderen. Ja. Hoeft dan niet te stoppen of zo, maar we uh, raden je dan wel aan om te minderen. En ja, bij 20 tot 40 punten, dan vinden we eigenlijk toch wel dat je uh, wat verder onderzoek moet, moet doen. Dus dat je misschien een keer naar je huisarts moet of, uh, of dat je toch een keer. Uh, ja, uh, naar een uh, hulpverleningsinstelling moet. En we vinden dan wel dat je dan echt, uh, echt moet minderen als je zoveel, uh, zoveel scoort. En wat vindt u nu van mijn score? Is dat. Uh, want u zegt, uh, je zit in een wat verhoogd risico. Moet, ja, ik, moet betekent, ik minder gaan drinken? Want ik ben ja, 24. Laat ik dat nog even bij Ja, kijk, ik. ik dus wat je, uh, ik, ik meen, wat je, dat je zei, uh, dat je toch. Uh, toch in, in, in het weekend zit je, toch wel regel, zit je eigenlijk wel altijd aan de 6-7 glazen. Minimaal wel. Ja. ja. En uh, ja, als dat, als, je moet dan natuurlijk toch uitkijken dat, dat, niet, uh, dat het weekend niet van vrijdag tot en met zondag duurt. Ja, hè, want dan, uh, dan, uh, dan wordt het toch wel erg veel. Ja, kijk, eigenlijk is er uh, ergens uh, er een soort lichamelijke grens. Hè? Dat heeft eigenlijk niks met verslaving te maken. Maar dat is gewoon puur lichamelijk. Wat, wat, wat, wat kan je lichaam nou eigenlijk aan? Hè? Wanneer wordt alcohol nou slecht? Uh, voor, je, voor je lichaam. En dan leggen wij, uh, leggen wij eigenlijk de grens... Bij, uh, bij twee glazen per dag voor mannen. En, en één bij, voor vrouwen, toch? En maar? één voor vrouwen, ja. ja. En vanaf die hoeveelheden wordt alcohol langzamerhand uh, ja, slecht voor je lichaam. Dat, dat heeft dus niet met verslaving te maken, maar gewoon puur met, met je gezondheid, met, uh, met je leven. En wat, ja, wat, inderdaad, wat voor effect heeft het dan op je lichaam? Je, je, je zegt nou, je, je leven... Eigenlijk, eigenlijk, ja, ook, ook dat. Maar je moet... Uh, eigenlijk neemt, uh, neemt de kans op, uh, op, uh, op uh, kanker neemt ook iets toe. Omdat als je veel drinkt? En, ja, dus bij, bij vanaf één glas uh, neemt bij vrouwen... Uh, kijk, nou is die kans dat vrouwen borstkanker krijgen, is natuurlijk uh, niet heel erg groot. En als dan de kans met een paar procent toeneemt, dan wordt die eigenlijk nauwelijks groter. Maar hij, hij, hij neemt dus wel toe. Ja. En dat geldt voor mannen, uh, geldt, dat met, uh, geldt dat voor darmkanker eigenlijk. Dus ja, het wordt dan langzamerhand slecht. En wat voor fysieke klachten uh, kan meer alcohol nog meer met zich meebrengen, behalve de kater natuurlijk de volgende dag? Nou ja, dat, dat, dat, eigenlijk uh, dat je de volgende dag gewoon, dat zeg je zelf, dat zei je zelf, meen ik ook in die test, ja zo nu en dan komt het er niet van, hè? van die dingen die, die ik had willen doen. Ja. En je bent gewoon een beetje moe en je bent, uh, je bent ook een beetje, uh, door die alcohol ben je ook wat langer doorgegaan. Uh, ja, en je bent, uh, ja, je kunt gewoon de volgende dag iets, iets minder goed, uh, goed presteren. Het, het gevaarlijke, Roel, aan alcohol is dat het uh, zo, zo sociaal geaccepteerd is dat het gewoon heel makkelijk is om een biertje open te trekken... als je met vrienden bent of als je in de kroeg zit. En uh, daardoor ga je natuurlijk ook al snel elke avond drinken... als je de hort op gaat of als je thuis zit met wat ja. vrienden. En dat is natuurlijk hey, het gevaar. Dat, dat, dat is zo, hè. We hebben zoveel uh, sociale gebeurtenissen. En, uh, ja. en, en we doen uh, ja, en daar is zo vaak alcohol bij. Dan is die weer jarig, dat dan dat, is het weer, uh, weer lekker... dat je op een terrasje ja. zit. En dan is het... Maar ja, misschien een paar tips. Hè. Uh, je zou... Uh, uh, je zou... Uh, uh, Natuurlijk ook bijvoorbeeld, dat zeg ik vaak, neem water voor de dorst en alcohol omdat je het lekker vindt. Je kunt natuurlijk nu dan ook eens een glas water drinken. Ja, een balans en, water en, tussendoor. En, ja, en, en, en probeer ook niet altijd als eerste je glas leeg te hebben, maar probeer het eens een keer als laatste leeg te hebben. Ja. Als ik even nog kijk naar uh, verschillende uh, leeftijdsgroepen, waar, waar, waar komt het het meest in voor het alcoholisme? Of, of hetgene waar, in welke leeftijdsgroep wordt het meest gedronken? Dat zijn eigenlijk de veertigers. Daar, daar zit je eigenlijk de grootste groep. En dat komt ook omdat... verslaving eh, ben je natuurlijk ook niet in één keer. Hè. Dat, dat, dat ben je niet van de ene dag op de andere. daar gaat vaak best, uh, best lange tijd overheen. We hebben eens een keer uh, bekeken. En uh, het blijkt dat als mensen bij ons komen... dat ze al een jaar of vijf met allerlei alcoholproblemen rondlopen. Is uh, alcohol de grootste verslaving in Nederland? Qua ja, veruit. Ja, ver we, we behandelen in Nederland bijna zo'n... Uh, uh, ja, sowieso 60.000 mensen met, uh, met verslavingsproblemen. En alcohol neemt daarvan zeg maar de helft in beslag. Nou, dan ga ik daar maar niet uh, naartoe, denk ik. Naar die uh, 30.000 nog van die, uh, die 60.000 verslaafden. Nee. nee. Dank u wel dat ik u zo mocht bellen midden in de nacht, uh, Roel. Ja, graag gedaan. En uh, een fijne nacht nog. <laughs> <Okay>. <laughs> en ik neem jo. er nog eentje op je. Oké. Okay. <laughs> Proost. Jo, jo doei, Drinking again. And thinking of when, when you loved me I'm having a few and wishing that you were here Making the rounds Accepting a round From strangers Being a fool Just hoping that you'll appear Sure, I can borrow a smoke. Maybe tell some joker a bad joke. But nobody laughs, they don't laugh at a broken heart. Oh, yeah, I'm drinking again. It's always the same, that same old story. After the kicks, there's little old. Mixed up me Trying to lose A dream that used to be Look at me, I'm drinking again Drinking all I'm drinking Fijn toch? Frank Sinatra zo om uh, een kwartiertje over drie. En uh, drinking again. Het gaat over uh, je alcoholgebruik. Ik uh, kwam erachter uh, door een test dat ik een beetje in de risicogroep zit. Ik drink wel elke dag. En dat gaat van twee biertjes op een dinsdagavond... tot wel een, uh, na twee flessen wijn soms op een donderdagavond. En ik vind dat het op zich wel moet kunnen. Maar, maar ook door die test dacht ik wel... van ik moet wel een beetje in de gaten houden. Ja, en wat is een beetje mijn vraag aan jou is ook... van hoe vaak drink jij? Drink jij ook elke dag? En hoeveel dan? Want het is gewoon sociaal geaccepteerd... om maar een drankje te doen. Je zegt zelden tot nooit van... hé, hey, laten we lekker een limonade gaan drinken met z'n tweeën. Dus meestal toch wel komt er wel alcohol om de hoek kijken. Het kan ook wel een kopje koffie zijn, maar dan is het ochtends. Maar zodra de 4 in de klok zit, heb ik vroeger meegekregen, dan, uh, <laughs> dan, uh, ja, dan komt er alcohol op tafel. Het is dus misschien ook wel dat mijn ouders, die dronken ook wel dat wel uh, wijn gewoon bij het eten door de week. En dus dan was het gewoon 1, 2 glaasjes wijn, maar toch altijd wel alcohol. Hoeveel drink jij? 0800 1121 Mailen mag ook nachtbrakers at bn.nl. Jelle, Hoi. Hoi. Ben jij een, een, een, een, een dronkaard? Zoals de Russen zeggen, zoals de Russen niet zeggen, nema alcoholica. In het geheel geen alcohol. Hé, hey, hoezo niet? Ik wil, als er iets leuks te beleven is, wil ik het volkomen nuchter meemaken. Ja. En alles wat je benevelt is niet goed. En, eh, uh, het, eh, uh, het, eh... Uh, het wijn, eh, alcohol, ontstaat door een rottingsproces. Ja. Als je druiven laat rotten, nou dan wordt het wel wijn. Die gisting is dat, hè? Die daar komt de alcohol door, de ja. rotting en vergisting. En dat is niet goed om dingen die bedorven zijn tot je te nemen. Maar heb jij nooit gedronken ook dan, hè, Jelle? Toen wel, in militaire dienst. Ik ben uh, op, uh, op mijn 19, 20, 21 jaar in dienst geweest. Een jaar in Suriname. En daar was het wel stoer om uh, een flesje rum bij je te hebben... Ja. Wat je dan mengde met, met de drank die je gewoon kocht. He? Maar uh, zo'n zakflaconnetje. Maar daarna eigenlijk niet meer. Want ik, als ik, uh, ik werd er gewoon ziek van. Ik werd niet eerst vrolijk dronken, maar ik werd er meteen beroerd van. Ja, nee, maar dat is eigenlijk ook wel een soort dan. Uh, Goede waarschuwing. Ja, een soort zelfbescherming van je lichaam eigenlijk. Zo ja, van: oké okay, Jelle, voor ja. jou geen alcohol. Ja, nee. Maar hou jij dan ook niet, want jij zegt van... ik wil het uh, allemaal bewust meemaken, scherp, niet in een roes. Ja. Die roes is natuurlijk ook ja. Ja. wel weer ergens fijn, vind ik. In een roes? Ja, ja soms om... Gaat, gaat het langs je heen? Ik heb bruiloften gefilmd. Ik, ik was geluidsechnikers En uh, ik heb bruiloften gefilmd, een Molokse bruiloft. En toen ik de film liet zien, toen zegt de bruidegom, <lacht> Een Nederlander was dat, dus het was voor hem echt heel... Maar toen was het ook in een roes langs hem heen gegaan. Niet door alcohol hoor, maar omdat het allemaal zo anders was. En toen, toen dacht ik. Die mensen die bleven het niet echt. Nee. En vooral als je onder alcohol bent. Het is. Uh, nee, nee het, is, het is niet goed. Maar soms doe je ook alweer dingen. Uh, waar je spijt van krijgt, inderdaad. met alcohol op. Maar het kan je soms ja. ook alweer in situaties brengen euforische situaties, dat je opeens denkt van... wauw, had ik niet verwacht nou, dat... dat ik dit zou meemaken als ik... Dat is, dat is een vernisje. Ja? Als je het live meemaakt, uh, volkomen bewust, is het veel leuker. Ja, nee, nou, hey, hey, ik ben het wel met een je eens, hoor. Heb ja. jij uh, om je heen mensen die, uh, die, waar je het vaak over hebt... omdat jij dan helemaal geen, ge geen alcoholgebruiker bent? Want om je heen gebeurt het, denk ik wel, dat mensen bier of wijn drinken. Ja. Wat zeggen die er dan van, dat jij helemaal niks drinkt? Nee, Vinden dus ze gewoon, Prima. accepteren ze wel. Ja, heel goed. Prima. Ja. En ik ben ook chauffeur, vrachtwagenchauffeur, buschauffeur. En dan moet je het ook helemaal niet doen. En ik vind dat ze in het verkeer geen druppel mogen doen. Dat ben ik helemaal niet eens. De bob moet volkomen nuchter blijven. Ja, nee, dat, ben ik, dat doe ik ook hoor. Als ik, me, als ik moet rijden, drink ik gewoon niks. Ja. Gevaarlijk. Het risico <laughs> moet je niet nemen, vind ik. Ja. Dankjewel, Jelle. Oké. Okay. Fijne nacht nog. Zelfde. Groetjes. Hoi. 0800-121. Uh, Igor, goeienacht. Igor? Igor, ben je hier dan? Igor? Ja, ja daar ben je. Ha! Nou, ik uh, was ja. tot zes jaar geleden ook uh, een drinker. Ja. Maar uh, ik werd daar uh, zwaar ziek van. Iedereen heeft het altijd over zijn leven, maar uh, je kan ook uh, last krijgen van je overleefklieren. Oh, maar dan dronk je echt dat veel, steken. of niet? Eh, uh, ja, behoorlijk, ja. Maar. Uh, uh, dat was voornamelijk tegen angst Een, soort, cel, een soort, soort dat je juist uh, daar aan ontsnapte of zo. Dat je, je dan niet druk maakte ja, en geen ja, angsten had. Niet. En dan dronk je dan? Ja, om dat uh, weg te drinken. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, kan je lichaam dat niet meer aan. Want, uh, ik uh, krijg last van je maag en uh, daaraan zit de alvleesklier. En die is uh, helaas uh, ja, kapot gegaan. Ik heb zes weken in het ziekenhuis gelegen en uh, kreeg daarna diabetes. Zo. En uh, ik uh, moet nu insuline uh, nemen. Elke smaken. dag, hè? Elke dag, viermaal daags. Maar, ja. maar Igor, hoeveel, uh, hoeveel dronk jij dan wel niet? Dat je zo uh, nou, ja, kapot bent gegaan van binnen? Ongeveer hetzelfde wat jij noemde. Wat jij drinkt? Gewoon soms drie biertjes? Ja, uh, van mijn 20ste tot mijn 35ste. En nu ben ik uh, 40, 41. En ik uh, sta. Je uh, bent met 6 jaar uh, alcoholvrij. Maar dronk je ook wel zo'n een dag niet dan tussen je 20ste en je 35ste? Of was het wel elke dag gewoon. Ja, ook wel soms. Ha, dat, dat, dan, dan heb je, dat is wel heftig, dat je, dat dat, dat je zo'n aanval op je alvleesklier krijgt dan. Ja, dat kan ook komen door een galsteen. Maar uh, in de helft van de gevallen is dat alcoholgebruik, uh, misbruik. Ja. En uh, ja, dan lig je echt wel uh, zes, jaar, uh, zes, zes, jaar, zes jaar geleden bedoel ik. Dan heb je zes weken tot twee maanden, tot nog langer uh, plat in het ziekenhuis met heel veel pijn. Ik, uh, ik had ook morfine. En uh, nou, gelukkig zakte het af en heb ik daar geen echte blijvende schade behalve diabetes aan overgehouden. Maar ik lag op een afdeling op de zaal met uh, mensen die sterk, mannen die sterk vermagerd waren en uh, die een ruggeprik kregen vanwege de pijn. Wow. En uh, nou ja, dat was gewoon uh, nou ja. Uh, een wijze les. Ja, absoluut. Echt wel en, heftig ook, hè? Uh, he? ik, toen ik uit het ziekenhuis kwam, uh, was ik ook direct genezen en uh, heb ik nooit meer gedronken. Maar was jij verslaafd? Uh, omdat ik uh, ja, die angstaanvallen moest... Uh, nee, maar was, jij, was en, jij officieel verslaafd? Is dat geconstateerd ja, bij jou? Ja, ja. ja, ja daar dat, dat heb ik drie maanden aan gewerkt. Uh, binnen een uh, setting uh, waarin uh, groepstherapie, cognitieve therapie werd gegeven. Ja. En uh, ik ben daarmee aan de slag gegaan. En uh, tot, uh, tot de dag van vandaag is het goed gelukt. En nooit dat je uh, weer... Ik was liever een colatje dan dat ik, uh, dan dat ik uh, uh, wijn of bier drink. En heb je nooit zin erin meer ook? Dat lijkt mij dus zo lastig, omdat uh, je dat, zegt van dat, ik ga nooit nou, meer... De eerste drie maanden tot een half jaar, dan uh, blijf je daar wel uh, trek in houden, maar uh, dat, uh, dat vervlakt en uh, dat, dat gaat helemaal weg. En als je dan een keer uh, bijvoorbeeld wijn eruit of zo, rode wijn, dan denk je, gaf, dat is een uh, zure lucht. Ja. En uh, ja, of je er zin in houdt, nou, nee, dat... dat uh... Dat gaat, langs, dat gaat langzaam weg. Is er een andere verslaving voor in de plaats Zijn. gekomen? Bijvoorbeeld roken of uh, ik gamen? Ik, of... ik, ik rookte ik, rook al en ik, uh, ik rook nog steeds. En uh, probeer er ook wat aan te gaan doen. Maar ik kan niet, uh, <laughs> ik kan niet het uiterste van mezelf eisen. Uh, Eén ding tegelijk. En, uh, nou ja, ja, ja, één ding tegelijk. Ik bedoel... Uh, Misschien ga ik dan wel heel veel eten. Dan <laughs> krijg je dat weer. Misschien ben je ook Misschien gewoon verslavingsgevoelig toch? Kan ook. Het is ook een soort gen wat je kan, uh, kan erven. Of... Nou, ik haal veel meer uit het leven nu dan, uh, dan dat ik ervoor deed. En uh, geniet uh, veel meer en ben veel helderder dan uh, uh, daarvoor. Dus zoals die vorige meneer zei, uh, je kan nuchter uh, genieten van een feestje en uh, bruiloft Absoluut. of wat dan ook. Ja. En dat doe ik ook. En, uh, ja, ik, uh, ik wil leuk werken en uh, het gaat veel beter. Ben ik blij om hem te horen, Igor. Dankjewel voor het bellen. Yo, graag gedaan. En een fijne dag nog. Hoi. Doeg. Ik go, Yes, I'm fine Just try to make me go to rehab Amy Winehouse. Ze probeerde het. Ze ging in rehab. Ze probeerde ja, uh, ja, van de verslaving af te komen, van de alcoholverslaving. Is uiteindelijk niet gelukt en ze is gestorven op 27-jarige leeftijd. Amy Winehouse. Het gaat over alcoholgebruik. Hoe vaak drink jij? Hoeveel drink jij? En waarom drink je dan? 0800-1121. Zometeen bel ik met Robbie, Peter en Menno. Die hebben al ingebeld op 0800-1121. Maar eerst ga ik nog eventjes naar mijn vrienden in de bar. Elke, elke week zitten ze daar en praten ze mee over het onderwerp van de nacht. En nou, uh, hoe vaak drinken zij eigenlijk? Ooit bar. Ik kan wel smachten naar drank. Echt na vier dagen niet drinken, kan ik echt denken: oh, echt gewoon wijn, bier, alcohol. Ja. En dan niet omdat je zin hebt in een, een bol of zo met feesten. Dus gewoon echt drank. Gewoon zin in drank. Nou, ik dacht eraan. En ik dacht zo van, nah, maar ik drink helemaal niet door de week. Maar toen betrafte ik me op dat ik wijn niet meer tel. <lacht> gewoon een wijntje bij het eten en zo. Of, of gewoon na het eten. Of een hele fles. Dat, ja, dat is geen drank. Weet je en Jager? Je, nou, ik, ik doe geen Jager shots na het eten. Meer. <lacht> meer. Maar Jager, Jager dat, dat soort drankjes. Die kruidendrankjes. Dat is altijd... Als dat op tafel komt, dan gaat de avond fout. Ik ja. heb nog nooit gehad dat ik daarvan eentje deed. En, nou jongens, rusten, Ik heb het gezellig gehad. Nee, dat is altijd... Richting Blackout ik ga ook even Drank. Gewoon nog een Warm piece Peace uitlezen. Zeg. Nee. Ja, ja, ja. Dat is het. Mijn ouders die na mijn op een gegeven moment altijd gewoon voor het slapen gaan. Gewoon, effe, oh. gewoon twee jekertjes. Gewoon oh. oh, lekker tukken. Ja, terwijl ik het ook echt ken van nou ja, als dat er eenmaal is dan, dan... maakt niet uit of het koud of warm is. Het gaat gewoon op en dat is... Uh... <laughs> dat is de glijbaan naar de pit der verderf. Yeah. <laughs> Toch? Mooi. What year is Mooi. it? Maar reken je alleen wijn niet meer tot drank? Of ja, ook? want ik heb wel... Ik dacht, nou ik denk... Eigenlijk door de week drink ik geen bier, tenzij, en hier volgt een ontzettend groot aantal uitzonderingen, waardoor we eigenlijk... Ja. <laughs> eigenlijk alles behalve alleen thuis. Ja, ja, dus ja, precies. Eigenlijk elke situatie behalve dat. Wordt nee, gewoon ik zal nooit vormen. in mijn eentje thuis een biertje optrekken thuis. Know. Ja, drink jij ja, ja. je, je eentje? Ja, ik ja, ook wel ja. eens gedaan. Ja? ja, zeker. Weet je hoe lekker dat is als je echt een zware dag hebt gehad en je komt gewoon thuis en er staat een koud biertje in de koelkast? In je eentje? Gewoon oh, één, één of twee. En één of twee, niet dat ik helemaal lam ga in mijn eentje. Maar lekker op de bank, vleesje ah, Ja, Oh ja, een ja. fles wijn. Nee, ja, ja. Ja, maar was wel, toen was ik wel jonger. Maar ja, goede fles wijn, joint erbij, op, uh, oud ja. gaan op de bank. Ja. Ik was huilig naar bed, nee. ik, ik vind was... het echt een gezelligheidsding, dat doe je toch met elkaar ofzo? Ja, ja. Nee, niet, niet altijd. Ik voel ik me echt zo'n zo verbitterde alcoholist. Ja. Met een, een, een dode kat in de, in de keuken die uh, al heel lang ligt. Ik heb hem al lang opgezet. <laughs> Uh, ik las la laatste, vorige week een heel mooi blog van een man en die leefde al een maand alleen op alcohol. Want je kan ongeveer drie maanden kun je alleen op alcohol drinken. Het is heel slecht voor je, maar het is niet dat je dan honger krijgt of zo. Je kan al je calorieën kun je uit alcohol halen voor drie maanden. En daarna begint je lichaam voedselstoffen, andere voedselstoffen nodig te hebben. Maar hij had de maand volgehouden en toen moest hij stoppen. Maar dan doen. moet je ook echt verschillende ah. soorten nemen. Om... Nee, het kan ook alleen met bier bijvoorbeeld. Ja? Ja. Een soort gematigd de hele dag door, gematigd biertje drinken. Ja. Uh, ik kon Goed. op een gegeven moment niet meer functioneren natuurlijk. Maar je kan dus op alcohol kun je maanden overleven. En ik denk dat veel mensen daar Maar ook... ik haal sowieso vier dagen lowlands haal ik altijd wel mee. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, niet nee, als ik alleen thuis ben niet. Maar dat komt weer niet heel vaak voor. Ik ga heel vaak wel nog even de stad in... om nog eventjes gewoon ergens op het terrasje te ja. zitten. En zeker met mooi weer, ja. Ja, ja. of als iemand jarig is. Ja. Iets gevierd moet worden. Nou, ik had het wel echt tijdens studententijd, als ik die foto's ook zie, ik heb al een, echt een heel groot rond hoofd. Maar toen was echt, ja. echt een plofkopje. Een ja, bierkop. Ja, maar had ik, ja, ja. Gewoon, ik woonde midden in het centrum van Amsterdam. En al mijn vrienden die werkten in de kroeg. Ja. Dus het was echt. Nou, oh, maandag het ging ik bij stoken, die. Weet je, ja, en dan, het kostte ook niets. En dan zat je gewoon echt te zuipen elke avond. Als ik dan die foto's ja. van toen zie. Oh. Maar ook echt elke avond dronken. Niet gewoon even één. Nou, ik je, je je nou, ben heel ja. slecht met maathaal. Ik heb dat ook al vorig jaar. Toen zat ik dan in het bestuur van mijn vereniging. En dan ben je ook echt. In het begin heb je dat niet door. Maar dan op een gegeven moment word je gewoon niet meer lam van twaalf biertjes. Ja, dan heb je gewoon dat. echt meer nodig. Ja. Ik, ik heb wel dat ik me af en toe schaam. Dat ik echt denk van. Je bent nou fucking 33. Je zou toch wel moeten weten wanneer je moet stoppen... of een colaatje tussendoor. Weet je. Hoe kan je nou nog zo lam worden en zo brak zijn? Weet je. Je, daar zou toch enigszins een leercurve in moeten zitten. Ja. En ja, het kan, het kan niet gezond zijn. Als je al... Ik, ik ga nu dus inderdaad door bijna 20 jaar. Elk weekend. Elke week wel een keer. Gemiddeld zeg maar. 20 jaar lang. Gemiddeld is het toch wel één keer per week... dat je minstens aangeschoten bent. Maar waarschijnlijk ook gewoon doorzakt. En het is zo maatschappelijk geaccepteerd. Ja, ja dat is het wel. Ja, dat als je is super als wel dit wel het hele je gesprek, doet. het woord ja. drank met drug zou vervangen, weet je wel, dan, dat dan is zou je nou, is oh, wat is. erg, die moet echt naar de jellinek. En nu is gewoon, kunnen we er allemaal, allemaal om lachen, weet je wel. Ja. Het is zo sociaal geaccepteerd ja. om naar de kloot te gaan op drank. Is dat dan het gevaar van, uh, van alcohol? Dat het uh, zo uh, ja, gewoon normaal is eigenlijk? 0801121. ik wil graag jouw verhalen horen. Hoe vaak, uh, hoe vaak jij drinkt, en uh, wat dan, en uh, waarom... en of je er prettig bij voelt. 0801121. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, daar luister je naar. En uh, Robbie, goeienacht. Uh, goedenavond, uh, uh, ja, voor ieder wat wil. Als je wil dat het goede avond is, Robby, is het goede avond, hè? Huh? Nee, nah, goede nacht, goede maakt niet uit. Het is al een half vier eigenlijk... geweest, hè? Dus uh, vandaar de nacht. Ja, nee, wel. precies. Ik ben eigenlijk het omgekeerde van jou. Ik ben ook uh, 24, ja. maar ik drink eigenlijk helemaal niet. Dat komt eigenlijk, ik denk als iedereen dit zou meemaken, dat je vader een alcoholist is Oei. En, je dit, en je weet dat je elke dag... Uh, moet je een krat bier halen of die grote flesjes bier van een euro-shopper of andere dingen. Anders weet je, hij sloopt het huis, hij sloopt het gewoon, hij heeft een keer een televisie gewoon naar beneden gegooid van hoog naar beneden en dat soort dingen. Dus je weet gewoon, op een gegeven moment wordt hij gewoon agressief en, en sindsdien, dat, als je dat mee hebt gemaakt, als jij dat mee maakt, maken of andere mensen veel alcohol zouden gebruiken, dan weet je van dit wil ik niet. En, ik drink wel eens alcohol. De laatste keer dat ik alcohol gedronken was dus, uh, drie maanden geleden. En uh, dat meisje die ik aan de lijn had... die zei van, drink je dan helemaal nooit uh, alcohol? Ja. En toen zei ik van... Uh, jawel, alleen, ja, alleen met vrienden. En uh, ik heb ooit een, een keer een blog gelezen. Dat was best grappig. Uh, ik ben een beetje een En eh, zo. En uh, dat, ja, nu maak ik zo'n bruggetje naar chocolademelk... dat je niet alleen... Als je heel veel chocolademelk drinkt, schijnbaar. dan kan je er een soort van haai of zo van worden. Dus dan heb je niet alleen die alcohol nodig. Nee, maar dat is gewoon chocola. Je kan ook, ik heb hier ook een paar maanden ja. geleden zo'n chocola gesnoven. En dat is. Wow. Uh, ja, dat is maar dat is hetzelfde. Het is, het is gewoon. je krijgt een gelukzalig gevoel van chocola. Daarom ja. eten meisjes het ook als ze verdrietig zijn of ongesteld. dan, uh, ja. dan krijgen ze een gelukzalig gevoel. Maar ik wil nog heel even terug, Robby. Uh, want mm -hmm. is dat dan de beste. Uh, ja, eigenlijk. of het slechtste voorbeeld. Als je vader alcoholist is, dat je zelf natuurlijk nooit gaat drinken. Want dat je denkt van, mijn hemel, wat doet het met je? Ja, en ik gebruik ook geen drugs. Want hij was, uh, uh, ja, toen hij zijn inklap long kreeg. Want hij heeft een inklap long gekregen. Hij heeft uh, aan zijn nieren, weet ik wel wat allemaal. Tot wat die mensen ervoor verteld, dat je lichaam eigenlijk aan het, uh, ja, het afsterven is. Ja, ja. Yeah, uh, heeft hij ook allemaal gehad. En toen op een gegeven moment ging hij, ging hij aan het de, wiet. Aan de ja, want hij had pijn. En daarna ging hij aan de, uh, uh, Volgens mij iets, ander, iets zwaarder en de, uh, of zoiets. In ieder geval, ik weet niet allemaal precies, want ik was ook nog een klein jongetje. Maar toen weet je gewoon, oké, okay, dat wil ik allemaal niet. Dus ik heb wel eens één keer gebloot. Maar ik ben blij dat ik dan, dat ik dan, uh, uh, heel erg hoofdpijn ervan krijg. Dus ik, ik weet van mezelf, dat zou ik nooit gebruiken. Moet je niet maar... doen. Maar wat, uh, wat, wat merkte jij er verder van, uh, Robbie? Qua, uh, want het is natuurlijk wel heftig als je vader alcoholist is. Uh, ja, dus het is gewoon dingen, eigenlijk een soort traumaatje van vroeger. Dat, dat, als je wist van: oké, okay, nu is het biertje op. Uh, heeft er iemand bier gehad? Nee? Oké. Okay. Dan uh, zullen we het weten ook. De hele kraphuis zullen het weten. De hele straat zal het weten. Op de televisie of iets gaat kapot. En uh, hij is wel eens vaak afgevoerd geweest door de politie. Wow. En hoe, hoe is het nu? Is, het, uh, is, het, uh, is hij ervan afgekikt? Waarschijnlijk niet, ik spreek hem niet meer, omdat hij mij ooit heeft gewurgd en toen heb ik gezegd, hier is de grens en die grens laat hij overspreden. maar ja, dat was heftig. Ja, heel heftig. En dat is uh, een reden voor jou om eigenlijk nooit alcohol echt veel te gaan drinken ook. Nee, want ik heb echt uh, in die tijd gezien, toen, ja als je jong bent, dat, dat uh, kijk alcohol heeft twee kanten, weet je, het is leuk. Het, je, je, voor als jongen zijn uh, kan je sneller op een meisje afstappen. Ja, die drempel is een beetje is wat lager. Nee. Maar ik, ik, uh, ik heb ook in de in de stad gewerkt in Amsterdam in de Horeca uh, en heb ik ook veel te, veel. Had het had ook veel uh, te maken gehad met ag agressieve mensen, junkies, dat soort dingen. Dus dan dus je al weer van die mensen en dan denk je, nee, dat, zo wil ik sowieso al niet zijn. Nee. Nee. Misschien een biertje drinken met een, met een grapje van me, dat is oké. Okay. Maar je zou nooit een krap bij me zien, nooit. Nou ja, uh, hou het, uh, het vol, Robby als je je daar zo uh, so lang bij voelt. En, uh, and, uh... Ik zeg, doe jij het ook. Gewoon alleen een beetje cola, een beetje water... En dat soort dingen, shippies, kijk, dat zijn oké. Okay, ja, maar zolang ik, zolang ik... Kijk, ik word er niet agressief van. Ik ben een vrolijke jongen van mezelf. En eigenlijk, al oh, nee, kom, ja, okay. maak ik alleen maar vrolijk. En ik kan het wel... Ik heb vandaag bijvoorbeeld geen druppel gedronken. Het is niet dat ik het nodig heb. Ik hou er gewoon heel erg van. En uh, het is, ik hou het wel in de smiezen. Maar maak je om mij geen zorgen, hoor, Robbie Nee, maar ik bedoel, ook, ik bedoel er ook mee te zeggen... Kijk, jij bent 24. Ik ben ook 24, maar dan, uh, uh, uh, het verschil zit er wel, weet je. Jij, drink, jij, bent het, jij bent het al meer gewend om te drinken. Absoluut. Kijk, ik, ik, ik zou misschien, uh, even kijken, misschien drie buurtjes en dan stop ik en dan denk ik, hey, ik moet naar huis. En jij, jij zou nog verder kunnen. En dat, ja. dat, daar zit ook een grens in. Ja, wat je zelf hebt aangeleerd en... en een stukje afleggen. gewenning ook, hoor. Wel. Ja, precies. Huh. Robby, dankjewel. Is goed. En een doen. fijne nacht nog. Hey, uh, nog één vraag. Mag oh, ja. Nog vraagje stellen. Kom maar door. Wat denk je dat het morgen gaat worden? AX Feyenoord? Ja, ik ben AX Seed, dus ik uh, 2-0. Goed zo jongen. Goed ja zo. toch. <laughs> Fijne nacht, Robby. Jo, we laten het. Radio 1 luistert je naar Nachtbrakers. En het, uh, het gaat over alcohol. En het uh, gaat alle kanten op: uh, van, uh, van een hele heftige falen tot, uh, tot een klein borreltje hier op Radio 1. Uh, Menno, goeienacht. Hey, ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, hoe, hoe ben jij met de alcohol? Drink jij elke dag? Uh, nee, ik drink niet elke dag. Maar ik weet het al hoe ik naar de Mijn pa is overleden met uh, achtjarige leeftijd. Ja. En dat door alcoholgebruik. Door een uh, slokdarm van bloeding. Nou, dat zegt wel genoeg. Je had uh, zijn slokdarm uh, gewoon uh, uh, kapot gedronken. Dat komt er dan neer. En ja, daardoor ga je in vijf je leven door zonder pa. En dat is in feite als uh, nu nog steeds een 43-jarige man lastig. Ja, dat begrijp ik. Want het was acht jaar toen het gebeurde. En ja. En daardoor is problemen opgeren, het. Want ja Ik ben zelf pas beginnen te drinken op 23, mijn vrienden waren in feite altijd, altijd wel ja, drugsverslaafd en alcohol gewend. Ik dus nooit. En ik ben dus pas op 23 jaar geleden gaan drinken, omdat al mijn vrienden dronken waren. En sindsdien heeft eigenlijk mijn er een beetje een probleem mee. Omdat jij bent begonnen met drinken? Nee, ik ben begonnen te drinken omdat mijn zus daarvoor al dronk. En daardoor heeft mijn zus nu een beetje een probleem, in feite, omdat ze dus niet echt uh, verslaafd is. Maar het, ja, ook moet ik het uitleggen. Ik kan het je niet echt, ja, weet ik veel. Maar wat gebeurde er dan? Want ik begrijp het nog niet het helemaal. Is, nee, het verschil is eigenlijk tussen gebruik en misbruik, als je begrijp ik bedoel, tussen alcohol. Ja, maar hoe misbruik uh, is het dan? Nou, de ene kan gewoon een wijntje drinken en geen probleem hebben. En de andere moet gewoon drinken in feite om gewoon helemaal laden zat te worden. Ja. Als je begrijp ik bedoel. En ja. dat is allemaal een groot verschil. Maar had jij, maar kijk, misbruik is een heeft een negatieve lading. Dus had je daar last van dan dat zij dan veel dronk bijvoorbeeld? Werd ze dan ook mm -hmm. agressief, wat we eerder hoorden bij Robby's vader? Of werd ja, ze... precies. Ja, inderdaad. Daar komt er inderdaad wel een beetje op neer, ja. En aan, ja, niet echt agressief, maar wel het bloed van andere mensen uh, nagels wegdraaien, als je begrijpt wat ik wil. Ja, het ja, bloed onder de nagels vandaan halen. Ja. En werd het, uh, <laughs> maar, maar heb je er wat aan gedaan? Of heb je gezegd van zus, uh, drink eens een watertje in plaats van een wijntje? Ja, dat helpt niet zoveel. Oké. Okay. Dus uh, het is nu anders, het heeft dan zelf hulp gezocht. Dus op zich is dat gewoon gelukkig beter. Dat is wel goed hoor, als Want... mensen zelf in de bel trekken. Precies, dat vind ik dus ook wel. En dat is dus feit, als ze het zelf erkennen, dan is het de feite van, ja, wel makkelijk, ja, hè. Dus ja. Dat is ook wel een groot probleem, want ze we moeten wel bij zichzelf zoeken, want anders kom je er nooit. Nee. En heb jij door dit, omdat jij zegt van nou, mijn zus die, die, die, die gaat er niet heel goed op, op dat, op dat drinken, daardoor ben je zelf ook niet zo'n drinker? Uh, ik denk dat ik nooit zo'n drinker ben, want ik, ja, dat ligt ook als je mijn moeder bekijkt. Ik, ik ben een beetje als mijn moeder en mijn moeder is nooit uh, ook een echte drinker geweest. En dat is natuurlijk wel degene die me gecreëerd heeft met mijn pa. Absoluut. En er zit natuurlijk wel, ja wel genen in de familie gewoon, om het soms uit te drukken en dat is denk ik toch wel ook wel een probleem van ja, degene die je hebt meegekregen. Ja, ja. ja nou ja, ik, ik hoop dat je het, dat je het volhoudt en in ieder geval dat het met je zus ook weer uh, de goede kant op gaat. Nou het gaat uitstekend, dus op zich heb je helemaal op het ogenblik geen probleem mee. Het gaat een stuk beter dan Nou gelukkig, ben ik blij om te horen Dank Ja. Nou, Dankjewel voor het bellen. Nieuws ik hoor alleen maar negatieve berichten namelijk, dus dat ja. is op zich ja. Uh, en, en is, ja, alcohol is natuurlijk nooit goed natuurlijk. Want, nou ja, ja. Het, is, het is wel goed, kijk, want inderdaad wat je zegt... het is nu allemaal wel van uh, niet drinken en allemaal, allemaal, allemaal een beetje horrorverhalen. Kijk, alcohol... Nee, ik denk zelf ook hoor, dat is geen probleem. Nee, natuurlijk het, zelf... het, het is met mate, het is net zoals met alles. Ja. Ook, ook Als je uh, heel weinig slaap hebt, ja, dat is ook niet goed... maar als je dat gewoon af en toe hebt... En als je dan weer, is gewoon alles met mate. Je moet ook niet te veel koffie drinken. Je moet ook niet uh, te veel hardlopen, want dan, dan scheur je al je spieren af. Alles met mate. Ja, precies, hardlopen is sowieso die grondstof. Ik geloof dat uh, sportseneur dan meer kapot maakt dan alcohol. Eerlijk gezegd, waar je het bedoelt. Ja. Qua uh, De term. Ja. Maar het is van ja. Hey, je moet er gewoon een beetje rekening mee houden, maar het is uh, oh, zeker niet uh, uh, verboden om ken te drinken. Ik, ik heb zelf ook een bepaalde ziekte en zoals ik inderdaad met mijn reden gaat je ken, Je moet je eigen gewoon kennen. Absoluut. Dan nou, heb je helemaal gelijk. En dankjewel, Menno, voor het bellen. Oké, okay, geen probleem. Fijne nacht. Dag, doei. Jij kan ook inbellen, 0800 1121. Zometeen ben ik nog even met René, die heeft al ingebeld en die is gek op alcohol. Kijk, ja, wij, wij kunnen elkaar de hand schudden. Dit is The Cure met Boys Don't Cry. Een van, uh, van mijn lievelingsbands, denk ik ook hoor. The Cure and Boys Don't Cry. Fijne plaat. Goedennacht, radio 1 dus. En uh, ja, heftige verhalen allemaal wel over alcohol. Het is wel echt, uh, je had ooit de slogan: uh, drank maakt meer kapot dan je lief is. En uh, nou, ik hoor toch al wel veel van die, uh, van die dingen voorbij komen. René, goeienacht. Hallo Hello? René, ben je daar? Oh ja. ja ha. Dat ben ik. Yes, je zat, uh, je zat lekker naar de radio te luisteren, neem ik aan. En opeens was je op de radio. Eh, uh, ja. <laughs> ik zal het eerlijk vertellen. Het gaat over, uh, ja. over, over alcohol drinken, René. En uh, jij, jij bent daar dol op, hè? Ja. Helemaal, helemaal. Maar is dat in, in de grote mate? Uh, nee. Kijk, dat. Kijk. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ik ben 56 jaar oud. Ja. Ik ben geen broekje meer. Maar ik, ik zit gewoon toevallig. Luister ik eens naar de radio. En dan hoor ik jongens van uh, 23, 24 jaar. Die hoor ik dan zeggen: inderdaad, van. Ja, vroeger. dronk ik ook nog eens een keertje vel. Ja, wat hebben zij nou om gezegd? 23, 24, ja, wat, wat is het bij jullie vroeger? Nou ja, toen je, toen je 15, 16 was. <laughs> nou, nou oké. Okay. Toen ik 15, 16 was... Ik kom uit het uh, gouden tijdperk van de 70e jaren... Ja, oh, jaloers er, ben ik op. Ja. Toen werd er helemaal nog niet zo nauw gekeken op uh, wat er allemaal niet in mocht. Dan moest je allemaal zelf maar achterkomen. Ja, maar dat is wel een goede, een goede leerschool toch? Als je, gewoon, als ja, je dan ook een keer op je bek is. gaat. En, precies. En dan ging je dan op je bek. Maar ik heb al geleerd van mijn ouders: jongen, wat je verkeerd doet, daar moet je zelf maar achterkomen. Vallen en opstaan. Daar kun je nooit iemand anders de schuld voor geven. Nee. Alleen met jezelf. En dan kun je de maatschappij niet de schuld geven, en dan kun je je vrienden niet de schuld geven. En dan kun je. Jij bent er zelf altijd persoonlijk bij met wat jij doet. Maar wat, uh, wat, uh, hoe zit dat momenteel? Drink je bijvoorbeeld elke dag nu nog steeds wel? Mm. Ja, ik drink, dag, ik drink elke dag wel een biertje. ja. Maar is het dan 1, 2, 3, 4. Uh, gemiddeld wat voor dag het is. Net als het is nu zomer Als het heet weer is, dan drink ik wat meer biertjes dan wanneer het wat uh, vrieser is. Maar ik drink elke dag mijn biertje. En het is nu natuurlijk ook uh, zaterdagnacht. Dus dan heb je toch een beetje dat nog. dat uitgaansgevoel misschien ergens zitten. Dat gaat niet meer. ga er niet meer uit. Nee, oké. Okay, maar dat je jezelf dan misschien wel een, een biertje extra belooft. En die drinken ze wel, maar het is weekend. Ja, maar hoeveel, hoeveel heb je vanavond bijvoorbeeld gedronken? Vanavond? Ja? Moet je het echt weten? Nou, dat ben ik wel nieuwsgierig. Uh, 8,5 liters. Zo, 4 liter bier al in de buik? dat is niks. <laughs> en wat doe je dan? Uh, wat, wat, zit je, doe je dat dan in de kroeg of doe je dat dan thuis? Nee, thuis. Oké. Okay. Maar het is ook niet zo makkelijk inderdaad als we met een paar vrienden naar de kroeg toe gaan. We zitten net zoals uh, zomers als het lekker weer is. Uh, net zoals toen het heet heen jongens. zitten we lekker op het terrasje. Ja. Dan beginnen we met een paar biertjes en dan gaan we over naar de baankootjes. En dan oh. uh, zitten we gewoon lekker uh, lekker te we zitten. Dan zitten we tot vier uur middags tot 12 uh, uur s'nachts. Uh, maar ik kom. Uh, nou, bijna niet aangeschoten, kom ik thuis. Dat, uh, nee. Maar omdat je er goed tegen, ja, ben tegen kan? Nuchter. Ben je alweer nuchter als je thuis bent dan? Uh, ja, wel zo'n beetje, ja. Aha. Wat is je, je lievelingsdrankje, René? Uh, mijn lievelingsdrank ja. is whisky. Whiskytje? Ja, ja. En dan uh, bourbon. Kijk, liefhebbertje hoor hier. Yes, uh, Jack Daniels of eh... Uh, of zo, weet je wel. Met, uh, Jake denk, is jarenlang mijn uh, favoriete werk geweest. Dat, uh, en dat dronk ik al toen ik 14 jaar oud was, hè? Huppakee. Jong geleerd is oud gedaan. Ja, precies, oké, okay. misschien wel <laughs> zeggen. Dankjewel, en René. Tro en, en troos, en troos, hè? Oh. De eerste, keer, eerste keren dat het me dat overkwam, ging ik ook stralen over mijn nek. Ja. En ik zie mezelf nog liggen op mijn kamertje bij mijn ouders thuis. <laughs> dat ik over mijn nek ging. Maar weet je, maar mijn vader zei. Nee. Neem nog een biertje, dan raak je de misselijkheid een beetje kwijt. Ja! Een bak koffie en dan kom je er wel mee over. Absoluut, maar dat is niet de goede manier op. natuurlijk. Je moet het eigenlijk gewoon even uitzieken, want dan stel je gewoon die kater uit, toch? Nee, nee, nee, nee. nee. Je wordt er op een gegeven moment hard van. <laughs> en je leeft er ook. Dankjewel René. Hé, hey, graag gedaan. Fijne nacht. Fijne avond verder. Yes, lekker blijven Doei. luisteren. Groetjes. En uh, proost, hè. neem er nog eentje op, uh, op Radio ik 1. Ik neem er eentje. Heel goed. Op jullie gezondheid. Yes. Doeg. Doei. <laughs> lekker zo. Uh, zo uh, ik vind dat je dat ook wel moet kunnen hoor. Zeker op zo'n zaterdagnacht. Tien voor vier. Mag je wel een, een biertje drinken hoor. Jasper, goedenacht. Een goede nacht Frank. Een hele goede nacht. <laughs> ja. Jij ik spreek, bent. Ik uh, met Jasper uit Amsterdam. Ja, wij, wij hebben elkaar wel vaker gesproken hier op de radio. Zie je wel? Absoluut. Nou, ik ben ook bijna 50, dus ik, ik kan ook. Ik zeg in, ik ben op voet in de 60e jaren. Jadde, ja, ja, niet belangrijk. Ik ga niet over alcohol. Ja. Ik ben met iedereen in kon slagen. Oh! Ik, uh, ik ben van de vodka uh, gedowngraded naar de bier. In verband met feestelijke uh, gezondheidstoestand. Uh, Oké, okay, maar heel even. Uh, je, je roept, ik ben bij de jellinek ontslagen. Waarom zat je daar? Uh, omdat ik uh, te veel wodka dronk en ik werd bij de GGZ uh, ontslagen. Omdat ik, dat ze konden me niet konden aannemen omdat ik uh, alcohol dronk. Te veel. Dus ik, ja, ja, maar dat deed ik vooral ook een paniekstoornis. Ik, durf, ik durfde gewoon niet naar de supermarkt toe. Zonder, uh, zonder drie biertjes of uh, daarvoor... Uh, voor of wat wodkaatjes. Nou, ja, ja 0,1 liter wodka uh, binnen te uh, jagen. Maar maakte je dat dan rustig, die alcohol? Ja, ik heb een heleboel psychiaters gesproken en alles. En ze zeggen, alcohol is, is, het, is het beste middel tegen angst. Omdat, ja, je wordt er euforisch van. Maar je wordt er ook helemaal knettergek van op een gegeven ogenblik, Want je moet... Uh, wat al heel mensen zeiden, je zou steeds meer nodig hebben, dat is, dat is, dat is niet echt waar, je hebt een, een alcoholspiegel in je, in je lichaam en Tuurlijk. Dat je daaraan voldoet. Da daaraan voldoet dat maar me. je bent er wel aan. Ik, vroeger toen ik 14 was, werd ik dronken van vier biertjes en nu ja. uh, moet ik er tien drinken om er wat van te voelen. Ja, maar er, ja, dus is dus zo'n 50 uh, half liter uh, wodka, ja. <laughs> maar... Gelijkbaar. maar goed, ik, ik, had dus, ik had dus die angsten. Ja. En uh, Nou ja, ik, ik begon met hyperventilatie en toen, ja, toen in die tijd was ik inderdaad, ik ben vanaf, uh, even kijken, uh, van, ik drink nu sinds 1998, dus dat valt eigenlijk wel mee. Daarvoor was ik, vond ik het echt uh, vies, smerig, alles, maar ik ben gaan koken en toen, ja, toen kocht ik zo'n klein flesje wijn bij onze uh, appie, om even lekker het dut over de biefstuk heen te doen mm -hmm. met duitjes of zo, weet je, en dan nam ik een slokje en... Ja, dat werd een grotere fles. Toen ben ik overgestapt op de wodka. En ja, nu drink ik dus uh, bier. Uh, maar ik drink geen bier meer uh, om naar de supermarkt te gaan. Dat heb ik overwonnen. Ik drink nu water of... Maar een vraagje, Jasper, want je, je zei je bent ontslagen bij de Jerinek. Uh, ja. je, uh, maar je hebt daar, neem ik aan, gelopen voor je, voor je alcoholgebruik. Uh, maar ik heb nog wel ondersteuning voor het lege Nou dus ja, ja, maar ik vind het dan wel grappig, of eigenlijk ook wel uh, misschien een beetje raar, dat je dan nog wel drinkt. Want je hebt daar toch gezeten om van je drank af te komen, van je drankgebruik. Ja, ab abstinenten noemen ze dat. Of hoe, hoe, hoe, uh, uh, ja, mondje, dat het maat gaat, dat je niet in één keer cold ja, turkey... Nee, dat is, dat is eigenlijk... Ik, ik heb nu al dat ik uh, verjaardagsfeestjes uh, cancel. Dat ik zeg, nee, ik blijf uh, thuis. Omdat ik weet dat er gedronken wordt. En degene die het meeste drinkt, die heeft het hoogste woord vaak. Die praat over de vakantie, over zijn auto, over voetbal, over dit en dat. En ik zit daar met een surantie, want ik... Uh, Drink expres niet dan eigenlijk, want nee. omdat ik me irriteer aan dronken mensen. <laughs> ah ja, sommige dronken mensen zijn echt verschrikkelijk irritant inderdaad. Ja, maar ze worden steeds luidruchtiger, ze gaan steeds harder praten en zo, dat soort <laughs> dingen. <laughs> en ja. ik, ik, ik, ik, krijg, ik krijg er een rode plekken van in mijn nek. Ik ben gelukkig niet zo iemand, maar ik herken het wel. Mijn moeder die, die heeft vroeger druif geplukt in Frankrijk. Dus uh, oh. die, heeft, die heeft... Ja, nee, ik ga in een ijskast toevallig wijze. Zit wat je even een uh, kan je je te halen? Wat, wat haal je nu uit je ijskast? Ja. Uh, een, uh, een, uh, een, een, een, een biermerk met een G. En uh, Het is een zware. Want ik heb net op voedingswijze gezien dat er meer vitamines zitten in zwaarbier dan in... Uh, nou. Ja, want ik zat in de wacht, dus uh, ja. maar al met al, het, het is sociaal zo geaccepteerd, als je dat vergelijkt, er is uh, nu in, uh, in uh, Amerika, is, uh, willen ze eigenlijk de marihuana mensen, die ze, of marihuana, cannabis, mensen die een zakje wiet hebben, willen ze ja. in, het, in de gevangenis stoppen, maar dat gaan ze nu omdraaien, om die mensen gewoon te behandelen, maar... Alcohol is gewoon overal te krijgen. Loopt als, het, als een alcoholverslaafde dat voor elkaar krijgt. om, om gewoon naar de supermarkt te lopen. Te, te, tenzij hij het vies vindt ruiken. Ja, ja, en je hebt voor 60 cent ook een halve liter huismerkbier of zo. Dus het is ook natuurlijk. Het ligt echt, echt voor het oprapen. Ja, schappen. Twee krakjes voor de prijs van één. Ja, uh, ja aanbiedingen. Maar uh, bedoel, jij en ik. we zijn niet alleen die er drinken. Volgens mij drinkt de helft van Nederland meer misschien. Nou ja, er zijn uh, 30.000 geregistreerde verslaafden, zei de man van de Jeri uh, eerder dit uh, programma. Uh, maar dat zijn geregistreerde. Dat zijn dan niet ja, de mensen die zijn... er die gewoon ja, van dat kunnen zijn leven. Die overlast uh, geven. Ja, dan ja. Vaak. maar dat zijn dan bijvoorbeeld niet uh, gepensioneerden die een flesje neven per dag wegtikken, omdat ze dan toch dat wel qua geld kunnen uh, leiden. En uh, dat ze dat, dus die zijn allemaal niet geregistreerd. En misschien uh, ook wel studenten, die zijn natuurlijk ook wel ergens alcoholist, omdat ze ook heel veel drinken. Nee, maar, maar ik vind het. Ik, ik vind Net mee. Zo, uh, zoals we met marihuana omgaan en zoals we met alcohol omgaan... is het e echt een hele scheve wereld. Ja. Want uh, er heeft nog nooit iemand is dood gegaan aan een overdosis uh, marihuana. Maar wel aan 2 uh, liter wodka uh, die je gewoon vrij kan kopen. Gewoon in de winkel. Absoluut. Dankjewel, Jasper voor het bellen. Okay, hey, en we gaan naar het nieuws zo. Hey, bedankt. Ja, we gaan naar het nieuws zo. Ik hey, spreek je later. Doei. Groetjes Jasper, doeg. Doeg. Ja die jasper weet al hoe het werkt bij de radio hoor. Dit is Elvis Presley. I said, take it easy, baby. I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, boss a mobile baby, keep on working for this ain't no time to quit. She said, go boss and over baby, keep on dancing. I'm about to have myself a fit. Boss and over. Said, hey little mama, let's sit down and have a drink and dig the band. She said, Drink, drink, drink, oh fiddle the dink I can dance with a drink in my hand. She said, Hey Bossa noble, baby, keep on working but this ain't no time to drink. She said, Go Bossa noble, baby, keep on dancing 'cause I ain't got time to think.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 Elvis Presley. Wassenova was was was was baby hier op Radio 1. Het gaat over uh, je alcoholgebruik. Hoe vaak drink jij? En wat drink je dan? En hoeveel? 0800-1121. Je kan gewoon inblijven bellen. 0800-1121. Eerst het NOS Journaal. <tie> <tie>